Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. De wegen er redelijk tot netjes bij. Alleen in het noorden van het land is het gladder omdat het daar nog sneeuwt. Weggebruikers moeten rekening houden met een drukkere ochtendspits en gevaarlijke rijomstandigheden. De verwachting is wel dat vrijwel alle spitsstroken open gaan. De NS rijdt ook vandaag vanwege het weer met een aangepaste dienstregeling. Rond Schiphol is tot zeker 9 uur geen treinverkeer mogelijk. En reizigers wordt afgeraden om met de Thalys te rijden. Vanwege de slechte weersomstandigheden zal er veel vertraging zijn. Het KNMI waarschuwt nog steeds voor extreem weer... in Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe. De sterke oostenwind kan leiden tot stuif sneeuw. Vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekken vanochtend ruim 270 militairen naar Turkije. Ze gaan daar met twee Patriot-eenheden het gebied rondom de stad Adana beschermen... tegen mogelijke raketaanvallen vanuit Syrië. Het materieel is al begin januari vanuit de Eemshaven in Groningen per schip onderweg naar Turkije en komt waarschijnlijk morgen aan. Frankrijk steunt minister van Financiën Dijsselbloem om voorzitter te worden van de Eurogroep. Op de Franse zender TV5 sprak de Franse minister van Buitenlandse Zaken het verlossende woord. Nog steeds wil Frankrijk dat de Nederlandse minister zijn visie op de euro verduidelijkt.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 Het weer in het noorden sneeuw en daar blijft het vriezen bij een stevige oostenwind. In de rest van het land valt hooguit nog wat motsneeuw. Temperatuur vandaag rond het vriespunt. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A6. Lelystad muiden tussen knooppunt Almere en de Hollandse Brug over 12 kilometer. Op de A7 Hoorn-Den-Oever tussen de afwit Medenblik en Den-Oever over 12. A7 Hoorn-Zaandam tussen de afwit Avenhoorn en de Weide Wormen over 13 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaal en knooppunt Koenplein 7. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Batouverdorp 5. Op de A15 Nijmegen-Gorkum is een ongeluk gebeurd vanochtend. Er staat 8 kilometer file tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel. Alle rijstroken zijn inmiddels weer open. A27 Almere-Utrecht tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes 6 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... ...staat tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden ruim 7 kilometer. In het hele land staat er zo'n 300 kilometer file. Er is geen sprake van chaos. Het verkeer past zich aan aan de winterse omstandigheden. Tot zover de verkeersinformatie. E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 nieuws. We hebben het al van Lance Armstrong. Nou, zullen we die plaatje dan maar voor hem gaan draaien? Je hoorde Ton en I Lie en I Cheat. De Belgische groep uh, Ton, die brak eigenlijk een uh, klein beetje door met uh, deze plaat. En voor de kijkers van TexTV, Albert-Jan is weer in belt. Dan weet je dat ook weer. <lacht> goedemiddag, welkom bij Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. Hebben ze pas fouten aangezien, Albert-Jan? Je moet al drie de, uur met mij door. Ja, nee, goedemiddag. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Vanaf een zonnig gasthuisplein. Heerlijk, de zon schijnt weer. Wij zijn er weer, dus de zon gaat weer schijnen. Uh, ja, weer drie uur Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard de vaste onderdelen zoals er zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Hij is iets uitgebreider dan vorige week. Het is nog niet helemaal een volle evenementenagenda. Maar goed, hij is al een stukje groter dan dat hij vorige week was. Uh, en dan rond de klok van half drie uiteraard het weerbericht. En het voorspelt niet veel goeds voor degenen die niet van vorst houden. Maar goed, daarover om half drie meer. We hebben het dier van de week rond de klok van half vijf. En die is in de, de herhaling. En het betreft hier het doortje. Eh, rond de klok van kwart voor vijf is het de tijd voor de liefhebbers van het gedicht van de week. Zaten we vorige week nog in een winterdip. Van de, vandaag hebben we winterdip pret. Dus uh, het gedicht van de week rond de klok van kwart vijf zal uh, over winterpret gaan. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Heel veel uh, evenementen waar we toch even apart bij stil gaan staan. En het laatste uur hebben we natuurlijk nog uh, sportkort. En uh, we kijken even vooruit naar de voetbalkraker van morgenmiddag. Ajax tegen Feyenoord. Ik zou zeggen, wij wensen u een prettige radiomiddag. Ja, wij zijn er weer tot aan vijf uur vanmiddag. En tussen het nieuws door uiteraard heel veel lekkere muziek. Nou, heb je telefoon van Albert-Jan of van mij... dan kun je je verzoekplaat ook vanmiddag weer gaan... indienen, Whatsapp. SMS. sms'en. Het kan allemaal bij ons. Hier is uh, Carly Simon en Jors Zelveen. the park. You were walking onto a yacht Your hand strategically dipped below one eye Your scarf it was apricot You had one eye in the mirror As you watched yourself go out And all the girls dreamed that they'd be your partner They'd be your partner Rain. You probably think this song is a Situation Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke? I never loved you Op de Salford Radio op een zonnige zaterdagmiddag in Salford. Je hoort de ABC en de Poison Arrow. En daarmee is het kwart over twee geworden, kijkers van uh, CFM TV. We zijn ook weer helemaal present. Zalbertjan is weer weg. <lacht> ja. En je kan weer de berichten volgen op CFM Text TV, kanaal 40 digitaal. En voor de analoge kijkers, kanaal 45. Ja, goed, we kijken even terug naar vorige week dinsdag. U weet wel, de dag dat er zo ongelooflijk veel sneeuw, uh, sneeuw was gevallen. Maar een geweldige spontane actie van de politie al hier. Want de studenten van de politieschool hebben zich afgelopen dinsdag... van hun beste kant laten zien. Op de agenda stond een grote verkeerscontrole gericht op snelheid. Nou, met dit weer kan je natuurlijk ook niet hard weien. Dus dat had helemaal geen zin. Maar die kon uiteraard door de klimatologische omstandigheden niet doorgaan. In plaats daarvan werden de handen uit de mouwen gestoken. Besloten werd om de slogan van de politie... waakzaam en dienstbaar gestalte te geven van elf agenten, vrouwen en mannen, namen bezems en sneeuwschuivers ter hand en maakten zich dienstbaar bij Huis in de Duinen en Nieuw Unicum. En Joop van Kempen van Nieuw Unicum was uitermate verrast toen de agenten in opleiding zich bij de poorten van de instelling melden. Vandaag werd, de, dus die dinsdag, werd Stichting Nieuw Unicum verrast door een heel peloton politiestudenten die spontaan langskwamen om sneeuw te ruimen, zodat mensen in hun rolstoel toch weer naar buiten konden. Nadat ze bij ons klaar waren, gingen ze verder naar het Huis in de Duinen. En al volgens Joop van Kempen. En uh, dat nou, dus de politie toch, dat was een keer mooi, hè? Dacht ik wel, ja. Dus, en CFM weet dit ook te waarderen. Dat ze een keer uh, nou, ja, zich dienstbaar opstelden voor de gemeente. Dus. Ja, en geen snelheidscontroles. Dat nee, is ook lekker, hoor. Met, dat met zo is ook pak, lekker, met, ja, zeker Met zo'n pak sneeuw. Nou, vandaar deze single van The Police. Just to cast away. I'm lost, I lost Sitching the bottles Je begroeten, zag je dat? Ja, ja. ze reden er gelijk voorbij. Ze reden gelijk gelijk de voorbij. De, de gasten Zandvoortse klein. politie heeft ZFM op de radio. Zo is maar net. En hou de radio aan, want we zijn er nog tot aan. Vijf uur vanmiddag met dit programma Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk gaan we beginnen aan de verzoekplaten. Maar eerst nog even wat anders. Wat dacht je van deze single van Cher en If I Could Turn Back Time. If I could turn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 ...boven de tafel, ja. anders gaat het fout. Als ik aan knopjes kom, dan ja, gaat het nee, er nee, altijd mee. Ja, maar goed, je share op de Soforts Radio... ...met If I Could Turn Back Time. Vanuit een winter Soforts, jawel, de ligt er nog le lekker op diverse plekken... ...en het is onder nul op dit moment. Het voelt nog kouder aan door de oostenwind. Is dit Salford op zaterdag tot aan vijf uur. En wat heb je voor ons? Ja, ik kan, hier, ik kan kiezen. Ik kan wel op de gemeenteraadsvergadering van ...afgelopen dinsdag. Doe dat maar. Ja? ja. Want uh, ze waren op tijd klaar. Ze waren mooi op tijd klaar. Dus dat betekent... Ze uh, uh, waren om half elf al klaar afgelopen dinsdag. Want de vergadering van de gemeenteraaddebat... en de gemeenteraadsbesluitvorming van afgelopen dinsdag... was al om half elf afgelopen. Ofwel de agendapunten hadden niet te veel gewicht. Ofwel de raadsleden waren het snel eens. Het is wel eens anders geweest. Hè? Ja, dat zeker. Dat, dat, dat, we hier, uh, dat, dat onze collega's van uh, CFM Politiek... tot diep in de nacht hier uh, de, de wacht hielden. Altijd als ik dienst had. Uh, <laughs> dan, dan was het zover. Uurtje of één of zo, weet je wel. Ja, maar goed, er was, er waren behoorlijk wat uh, verslagleggingen uh, afgelopen uh, dinsdagavond. Maar één sprong er in mijn uh, opzicht al wel een beetje uit. Dat is uh, die Europese subsidie. Weet je wat dat betekent? Het is een Europese subsidie. En dat is met terugwerkende kracht naar nou, vorig jaar uh, mei of juni of zo was die al ingegaan. En dat is voor uh, drie, uh, drie uh, groepen mensen. Voor jongeren die uh, een lange uh, afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dan is er nog een groep. En ook 55-plussers die langere tijd werkloos zijn en geen uitkering hebben. En daar is een Europees Europese subsidie voor Gekend. En uh, dat doet uh, Zandvoort in samenwerking met de gemeente Haarlem, omdat uh, de expertise in Haarlem wel aanwezig is uh, en in Zandvoort wat minder, om het zo maar eens te zeggen. En uh, er was nog een motie ingediend van, uh, van gemeentebelangen Zandvoort en de socialistische partij Zandvoort, van waarom kan Zandvoort dat zelf niet regelen voor zijn inwoners. Nou, daar is wel even over wat gestegeld. Motie ingediend, motie afgewezen. Maar het is dus nu zo dat het uh, vanuit Haarlem uh, gaat worden opgepakt, dat traject. Mm -hmm. dus, en uh, mensen die daarvoor in aanmerking komen kunnen zich melden bij de gemeente Zandvoort. Oké, okay, maar wel voor, uh, voor de Zandvoorters? Ja, Zandvoorters. Uh, het is ook een deel voor Haarlem en een deel voor Zandvoorters. Dus uh, wij wachten uh, af wat dat uh, ons gaat brengen. Oké, okay, we wachten het af. Dankjewel voor dit nieuws. Albert-Jan, zo dadelijk het CIVM weerbericht. Dan weten we of het zo winters blijft. Hij heeft het al een klein beetje Verklapt, her, de komende dagen zijn we voorlopig nog niet van de winter af. Je hoort dus zo dadelijk naar Rick James en de super freak. girl. Zandvoorts Radio met een Superfreak. U bedoelt natuurlijk sociaal Zandvoort, hè? Ja, met wel geen gemeende excuses. Maar ja, uh, ik werd er ook keurig op geattendeerd dat het sociaal Zandvoort is en niet socialistische partij Zandvoort. Oké, okay, bij deze weer rechtgezet. Ja. Half drie geweest, het weerbericht. Het weerbericht. En Albert-Jan gaat ons vertellen wat voor weer we de komende dagen kunnen gaan verwachten. Sneeuwkettingen nodig? Of uh, nou. Je hoort het zo duidelijk? Nou, in ieder geval schaatsen. Oké. Okay. Goed, uh, vandaag is het bewolkt luisteraars, maar zo nu dan is er uiteraard ook ruimte voor enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een stevige oostelijke wind. In de polder waait het vrij krachtig en aan zee krachtig. Windkracht 5 tot 6. En daardoor voelt het veel kouder aan dan de min 4 graden die op de thermometer uh, wordt vermeld. De gevoelstemperatuur ligt echter zo rond de min 12. Oh. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Bij een flink doorstaande, uh, doorslaande oostelijke wind, windkracht 5 tot 6, daalt de temperatuur naar ongeveer min 7. Morgen overheerst de bewolking en de loop van de dag neemt de kans op sneeuw toe. De koude oostelijke wind waait onvermiddellijk vrij krachtig tot krachtig... en de temperatuur stijgt naar maximaal min 4 graden. De gevoelstemperatuur ligt een stuk lager. In de avond en nacht naar maandag is en blijft het bewolkt... en valt er af en toe tijd tot tijd wat sneeuw. De zuidoostelijke wind neemt iets in kracht af... en de temperatuur daalt naar ongeveer min 5 graden. Maandag overheerst ook de bewolking en daaruit sneeuwt het van tijd tot tijd. De oost- tot zuidoostelijke wind... Matig en aan de zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal min 1 graad. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen Het blijft droog en het koelt af naar min 6 graden. De oostelijke wind waait matig en aan zee nog altijd vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en het krik stijgt naar een middag naar maximaal min 3 graden. Wow, wow, wow, wat een temperatuur de komende dagen. Ik verlang nu al naar het voorjaar, eh, Albert-Jan. Anders ik wel. Gaan we zo dadelijk wel even doen met een lekkere zonnige plaat. Ja, ja, doen ja, een verzoekje. Ja, verzoek Speciaal niet. voor onze voorzitter, Pieter. We gaan hem zo dadelijk draaien. Maar eerst nog even wat andere muziek en wat andere mededelingen. Hij komt wel het eerste uur langs, dat beloven we bij deze. Wil je het weer trouwens nalezen, dan kan je gaan naar naar www.ricoweer.nl of naar de weerpagina van onze eigen weerman Lex van Oorden www.meteopagina.nl -Jan. Ik heb heel veel disco liefhebbers een uh, plezier gedaan met deze single uit de jaren 80. You're the change en You Are My Melody. Ja, we worden niet alleen in uh, Sanford beluisterd, maar ook in Grenada. Nou, Grenada, moet je Grenada. zeggen. Dat Grenada. Ligt, dat ligt uh, vlak boven Zuid-Amerika. Heel juntje, ver. Juntje. En wie zit daar? Uh, zeker, uh, ja uh, Ik uh, kan ik al even niet op die naam komen Nee, nee, maar nou, we noemen hem Pieter Joustra. Pieter uh, oké, okay, okay, Onze okay. voorzitter van CFM verblijft momenteel Een klein maandje maar hoor, het was zo moe van al zijn werk Die verblijft momenteel in Granada Om even lekker van de zon te genieten Dus uh, wij lieten ons weten Graag een plaat willen aanvragen In eerste instantie van Harry Balafonte O Island in the Sun, maar nou, dat zullen wij u niet aandoen Want die is vrij rustig, maar wel begrijpelijk Maar we hebben een uh, nieuwe Gevonden, een nieuwere uitvoering van een minstens zo'n zonnig liedje. Ja, hier is Mark Anthony speciaal voor Pieter en Ankie natuurlijk. Heel veel plezier daar. En de groeten vanuit Zandvoorts. die speciaal voor Pieter gedraaid... Je zit daar eens lekker zonnige weer op een eiland. Oh. Zwembroekje, donkergebruin. Oh, Ik zie, zie hem alweer terugkomen. Oh jee. Noem... En die man heeft het zo zwaar. Die oh. heeft het zo zwaar. <laughs> Goed, wij weer terug hier in Zandvoort. Live vanaf het Gasthuisplein. Met beide benen weer aan de grond. Zo, we staan en, weer. Vra graag vragen wij uw speciale aandacht voor een evenement op 26 januari. Ze waren vanmorgen te gast bij ons programma. Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En ook wij willen graag onze luisteraars uh, op het volgende evenement uh, even attenderen. Want al maandenlang staan er kleine eigenaardige advertenties over de Hedys International in de rubriek Zandkorrels van de Zandvoortse Krant. Velen hebben geprobeerd erachter te komen wie of wat dat zijn of zijn of, of is. En nu komen ze eindelijk naar buiten met een grote geheim. De twee internationale revue, variété en cabaretierartiesten... artiesten Henk Jansen en Dick Hoezé, bekend als de Hedys. International traden 48 jaar op als duo in het binnen en vooral ook in het buitenland... in theaters en cabarets, tv-shows en diverse films. Hun komische optredens van Toronto tot Marseille en Ankara... tot Steenwijk waren hilarisch en humorvol. En overal werden ze teruggevraagd. Maar aan alles komt een eind. Henk was het reizen zat en met, eh, met name dat met de bus reizen en Dick tenslotte ook. Nu zijn de Hedis bezig in hun loodsmagazijn om alles te archiveren. Hun requisieten komen. ...kostuums, trucs, films en muziekbanden, ...alles wordt tevoorschijn gehaald uit kisten, koffers en dozen. Veel spullen kunnen weg en ze laten nog eenmaal aan elkaar zien... ...waar ze succes mee hebben gehad. Ze willen het Zandvoortse publiek voor de laatste keer laten zien... ...wat ze in hun mars hebben. Het wordt een feest van herkenning... ...eigenlijk kan er helemaal niets weg. In Theater de Krocht schrijft u het vast op... ...presenteren de Hedis International... ...u een avond vol nostalgie en humor van nu. Zaterdag 26 januari vanaf 8 uur... ...bent u van harte welkom... Voor een entreeprijs van slechts 10 euro. Kaarten zijn in het theater vanaf nu in de voorverkoop verkrijgbaar. Of te reserveren via telefoonnummer 571 5705. 571 5705. Of 06 546 77947. 06 546 77947. En echt, zandvoerders, u mag deze avond niet missen. Als je een hele leuke avond wil hebben, zeker naar de Hedies toe gaan in de krocht op 26 januari vanaf 8 uur. Nou, zo dadelijk gaan we weer een verzoekplaatje draaien. Hè? Maar eerst de Fitesse. Hier is Rosalind. Hmm. And of all the Van uh, Vitesse en Rosaline. De Nederlandse groep Vitesse en Roselina uit 83. Brengt mij meteen bij de Vrienden van Amstel in Ahoy in Rotterdam. Ahoy. Jazeker, daar gaan we donderdag weer met een hele gezellige club van uh, Café Vier naartoe. Met een hele grote bus. Wordt weer gezellig. En uh, ja, Marco Bassato komt er en heel veel andere bekende artiesten, dus dat gaat weer een feest worden. Maar Vitesse en Rosaline, dat plaatje werd vele jaren geleden, werd het aan het eind uh, door diverse artiesten gezongen. En dat een, was een feest en dit jaar wordt het zeker weer een feest. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerweg willen wonen. En na het eten een patentje voetbal in de tuin, dat is langs de lenk. En in december met de hele buurt op jacht, op kerstbouw met terrassen Op aljaarsavond fikjes doken, vooral die autobanden de van Ik zou best nog wel een keertje met die avond, naar ADO willen kijken In het park de Lange Zee, een warme worst super als om je heen Lekker kankeren op de Jo van der Burg en die lange van Vianney Want bij elke lage bal, dat ook die ekel, dat vast overheid Oh, oh Den Haag, mooie stad achter de Dunny. De schilders weg, de lange poten en het blend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 Loop op het raceweg, zijn plan. Een arenkie gaan op heen. De dag daarna, een op dus na schijven dingen, lekker al pakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad, achter de Danny. De schild de lange poten, in En het plan.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 Zo komt die oude waar Op te ver van berg Dus nef van nooit meer terug, hé Oh, uh, oh, Den Haag Mooie stad Achter de Denny De schilders weg De lange potie En het vlek. Oh, uh, oh, Den Haag Ik zal met niemand Willen rally Met een gaan hully en iedere keer weer als ik deze scene hoor van Harry Klokkenstein en O.O. Den Haag. Dan denk ik van ja, al toch wel geweldige plaat uit de jaren 80. Inderdaad, Harry Klokkenstein en O.O. Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Tens TV op kanaal 45. GFM. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40.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 Alle hits komen op de zaterdagmiddag langs bij CFM Salford op zaterdag. En dit is er reeds uit de hitlijst van dit moment. Uit de Your Breakdown, daarin staat hij uiteraard ook nog steeds genoteerd. De hitlijst van CFM die je elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort. Gepresenteerd door Jos van Dam. Wat is mooi, mooie? Deze single van Passenger. en let her go. Nou, we moeten hem inderdaad laten gaan, want we hebben nog even een kort berichtje zo vlak voor het nieuws. En weer van drie uur. Ja, en het gaat niet over de, de Haagse duinen, maar onze, o, over onze Amsterdamse waterleidingduinen. Want uh, de Amsterdamse waterleidingduinen uh, is een van de weinige gebieden in Nederland. waar je van de paden af lekker mag struinen. En op 26 januari wordt een redelijke pittige drie uur durende wandeling georganiseerd. Onder leiding van een boswachter. Deze excursie is alleen geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar. Het vertrekpunt is dit keer vanaf de boshut, het Pannenland, Vogelenzangse Duinseweg Weg 4 in Vogelenzang. Vertrek is om 2 uur en de kosten zijn 5 euro per persoon. Per excursie kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen, dus meld u zich aan via 020 608 7595. 020 608 7595. Oké, okay, dankjewel. Albert Jan. Ja, we gaan op naar het duurzaam weer van 3 uur, hè, dus we moeten een beetje tempo terug. Zodadelijk zijn we er nog twee uur lang met Sanford op zaterdag. En de laatste voor drie uur is deze van John Legend. Hier is safe room